Laatste trouwens Goedemiddag. U hoort Radio Veronica vandaag met 1562.000 trillingen per seconde. We leggen plaat, we dagen wat, maat, met voor Veronica. Hallo! Dynamische steden, zonnige zones. nieuw, nieuw, nieuw, koelere smaak van Peter Stuibers en Menthol. Peter Stuibers Menthol, geniet zoveel meer. En in de vier uur als kunt u gaan luisteren naar de nationaal in zaterdagmiddag gebeurtenis. Straks om half vijf, dan komt de veronica -tipparade. en In de eerste 2,5 uur van de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis... kunt u geluisteren naar de Nederlandse top 40 van 22 mei 1971. Het is de zevende jaargang nummer 21. En gekoppeld aan die Nederlandse hitparade... de hit-tip-toto van Coca-Cola... met niet meer dan 60 brommers en 1200 lp bonnen in de prijzenpot. Maar daar kom ik straks nog heel uitgebreid op terug. Ik ben niet bezorgd. Maar reet de zaken. Jongens, laten we hier gauw eventjes gaan kijken wat er allemaal in de top 40 gebeurd is vanmiddag. Van 26 naar 40. En dat is een heel eindgezakt. Dat is een, een, een, een nou bijna fataal eindgezakt. Die zijn de gloomies. Nou, Daar is nu een eh, plaats die voor die vierde week genoteerd staat in die top 40. Hij kwam binnen, drie weken geleder op 39, stijgt toen met een enorme stip naar 23. Ging vorige week al een klein stukje naar beneden naar 26. En nu dus eh, bijna definitief op zijn retour, bijna eruit zelfs. Op 40 staat Arme Bum van de Gloomies. Levy's Jeans. Overal waar het gebeurt loop je ze tegen het lijf. Zou leven soms meer betekenen dan alleen maar jeans? Ik had het over die 1562.000 trillingen per seconde laatst. Misschien klinkt u dat vreemd in de oren... maar dat is gewoon op een andere manier zeggen dat we op 1562 kilowatt zitten. Oftewel de 192 meter. Nou, laten we eens even gaan kijken. Op 39 daar... Nieuw! Ja, er is een plaat nieuw binnengekomen. Het was vorige week al een unieke plaat. Hè? Toen stond die 6B in de Veronica hitparade dat allemaal gekomen is, dat, dat kan ik u niet vertellen. Dat mag ik u gewoon niet vertellen. Het is in weken lang Giel Montagne zijn hit tip geweest. En nu is het nieuw binnengekomen op 39 van de Nederlandse hitparaden. Curtis Meinfield. And if there is a help below, we're all going to go. We hebben op weer week 7. Nieuwe platen in de Veronica Top 40. En dat was dit de eerste van vorige week. 6 B in de Veronica Tip en Nu nieuw binnengekomen in de Hit op 39. If there is a hole below, we're all going to go. Van Curtis Mayfield. 9, 7. Veronica! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat kan het toch raar gaan in de Veronica op 40? Vier weken genoteerd, 37, 2 weken op 36, en nu gezakt naar 38. Oh, oh, oh, oh, daar heb je ze weer. Hier komt Jack de Nijs. Oh, daar heb je ze weer. En dat doet ze nou toch elke keer. Als ik zeg, blijf maar weg, zegt ze nee en blijft bij me staan. Oh, daar heb je ze weer. Ja. En voor mij hoeft het al lang niet meer. Ik mm. wil eraf, t is een straf, maar ze wil gewoon niet van me gaan. Voor mij was het maar avontuur en zeker. Nou toch elke keer, als ik zeg blijf maar weg zegt ze nee en vraagt om een schoen. Ze woont daar wel leuk op der flat. mijn foto hangt boven haar bed. Ik heb met haar. En dat is hier voor de vierde week genoteerd in de verandering. tot nee, nu gezakt van 36 naar 38. Oh, oh, oh, daar heb je ze weer van Jack de Nijs. Ach, heden. Wilveld, wacht dat je mij wel even helpt, rijden met Ambre Maar u weet toch wel dat u hier niet mag zonnen? Met Ambre toch wel? Nou, het is dat ik het zelf ook gebruik, dames. Nou, wat let je dan, man? <laughs> Ambre Solair. Goed begin van een bruin leven. Ook een hele goede middag tegen alle zonnebaaders en zonnebaatsters. Dit is Radio Veronica Top 40. Nederland begint een beetje verzadigd te raken van Love Story. Hè? Uitvoering van het orkest van Francis Lai verdween uit het Top 40. En ook Andy Williams zakte een behoorlijk uit. Vorige week nog 23 en nu naar 37. Mr. Blue Iron, Where Do I Begin? Where do I begin to tell the story of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 Natuurlijk zeven weken genoteerd, zoals in dit Nederlandse hitparade. Vorige week 23 en nu gezakt naar 37. Where do I begin? of een thema uit de film Love Story gezongen door Andy Williams. Als je gewoon een vervoermiddel nodig hebt, dan wil je er een zonder problemen. Niet zo'n brommer van: Kijk mij eens even, of Nou zie je me niet en hoor je me wel. Wel nee, gewoon een fiets met hulpmotor, een Solex je moet het je natuurlijk wel kunnen veroorloven. Hè? Om op zo'n gewoon ding te rijden. Een Solex. Geen lawaai. Geen wolkenuitlaatgas. Lekker veilig en goedkoop. 385 gulden. Solex is voor mensen die het zich kunnen permitteren om gewoon te doen. Hey, het is bijna kwart over twee in deze aflevering in de van de Veronica van Een heel Nou. Rust eens lekker uit. Ja weekend van van van van van van van van van van van van van van van van van van van 40. van van van van van 40 van van van Het van van van van van van van van It just don't man dan heb het eigenlijk niet alleen op nummer 36 staat, maar ook de andere kant Angel. Dat is namelijk een dubbel A-site van Jimi Hendrix. Vorige week kwam deze plaat binnen op 40 en nu we naar 36. Stimulool kopen. De smaak is raak. Ik zat tussen de nummer 40 en 35. Kwakkelt het altijd een klein beetje. Want eh, ook met de volgende plaat is het nou niet zo goed gesteld hoor. Dat je zegt, van, dit is helemaal het einde. En ze kwam bij, vorige week binnen op 37. Ze is dus nu weer twee plaatsen gestegen en staat dus op de 35ste plaats. En dit is de Noord-Hollandse formatie, de Bintanks. Nummer dat het, I'm on my own again. Zoals voor die tweede week genoteerd in de verordening Ik kwam vorige week op 37. Bin, is nu slechts twee plaatsen gestegen en het staat hij uiteraard op 35. De bintangs en I'm on my own again. Pak de dochter maar! De dochter van de weduwe! halfzware van vanille, gemaakt uit de betere tabakken. Ja, de dochter van de weduwe is een pakker waard. waard. <lacht> Hit-tip-toto-show. -toto. En dan heb ik nu eigenlijk een verschrikkelijk trieste mededeling. Ik heb net uitgerekend dat er nog maar vier weken over zijn... om voor niks niemand al in de hit-tip-toto van Coca-Cola... zo'n machtige, ijzersterke Thomas Brommer, te winnen. Nog maar vier weken. Het moest eigenlijk niet mogen. This is the sound of This is the sound of Listen to. Er zijn Wel dingen die niet mogen, maar dingen die, die niet moesten mogen. Is it the sound, of your station? Is it the sound, of your station, listen to Veronica? Inmiddels zijn we in de op 40 toegekomen naar nummer 34. Dat is een beetje een kwakkelaartje. Een kwakkelaas sturtje moeten we zeggen. Lynn Anderson, Zij komt van 39 af met Your My Man. Once in my life I know the meaning of happiness And what it means to have a dream come true Cause every day I wake up singing Living on the sunshine, love is bringing And it's wonderful You, but God knows I love you, you're my man I feel so safe when I'm in your arms Cause you're all man You're heaven on earth and so dependable Together we're a team that's just unbendable I want the whole wide world to know Desop voor de tweede wijk en Maar een paar plaatsjes gestegen. Van 39 naar 34 ging Jorma Men van Lin-Endersen. Tomos de Brommer voor jongens met pit. Tomos met 2, 3, 4 of zonder versnellingen. Tomos in rood, blauw, zwart of geel. Tomos heeft nog wat nieuws. Een enorm grote kleurrijke muurklant. Allemaal stuurduvel bij je Tomos-dealer. Tomos is toch wel even wat anders, weet je wel. Op nummer 39 hadden we een niet. Ben al op nummer 33. Nieuw. Je gaat het op een plaat die vorige week op nummer 4 binnenkwam van de Veronica Tipperade. Nu in de top 40 nieuw op 33. Dat is Hentje. Jij bent de allerliefste. Soms heb jij verdriet. Dat ligt ook wel eens aan mij. Maar dat verdien jij niet. Ik zie jou weer. Voeg dan laat, Ben jij voor ons schat, Jij geeft laat en laat. Of hij nou dit baard die baard in zijn keil heeft, ja of nee, dat laten we lekker in het midden Hij staat in ieder geval nieuw op 33 van de Nederlandse heetparade. Hentje met Jij bent de allerbeste. Waarom drinken jullie eigenlijk Heineken? Omdat het lekker is. Omdat ik het gewoon lekker vind. Omdat het een beetje dorstig maakt en... Uh... Nou, ik vind het gewoon leuk en ik vind het gezellig. Gewoon wat het goed is. Nou, ik vind het ontzettend lekker. Nou, mij smaakt Heineken dus het best. Voor eigen gebruik Heineken, hoor. Heerlijk, helder, Heineken. We hebben er in totaal 7 en ook op nummer 32. Ja, dat... Nieuw. Wat die lang in de veronica Tipparade hadden staat. Vorige week stond hij daar nummer 2 en dan kan het niet uitblijven. Nieuw op 32 binnengekomen in de top 40 Helga. Handen handen toveren flappetjes. Het plaatje, dat gaat over vlammetjes. Jouw handen spelen een heel gevaarlijk spel. Het maakt me dronken, twee vleugels van verlangen. Ze nemen me gevangen. Jouw handen spelen met hun warme bel. Ik niet stoppen. Twee vogels zijn gevlogen. Heb ik te wild bewogen? Maar zachtjes dalen zij weer op hun broei. Ze maken dat mijn dromen tot waarheid zullen komen. Met jou is waarheid al zijn.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 duidelijk dat deze plaat in de Veronica op 40 moest komen. Vorige week nummer 2 in de Tipparade, nu is nieuw binnengekomen, nummer 32 Vlammetjes. En dit was van het nieuwe Nederlandse zangeresje Helga. Oba, serveert u ook ambre solaire? Zeker, dame. Is die ombre solaire inclusief service, Oba? Ja, juffrouw. Brijft u me dan even in? Tuurlijk, meisje. Mm -hmm. <laughs> ambre solaire. Goed begin van een bruin leven. En Henk, jongen. Vertel eens wat je hebt Dit denkt. is de Veronica Top 40. Presentatie Lex Harding. De technieklaas daarachter is in handen van Roye Jules. Zeg u een koliman. Verzadige tappen gaat even met Jalina Premix. Gut, stevige stappers heb je in het loopvlak. De mode op de voet. Ja, schiet er maar op met je lakschoentjes. Shalina Premix, hè? De blitzkikker. Tja, hoge schoentjes en een hoog ontwikkeld verstand. Nooit meer ontkolen dankzij. Het achtste wereldwonder, kant en klaar uit de pomp. Shalina Premix van Shell. Moeten we moeten het niet beschouwen als een kat, hoor, of zoiets. -ie. iedereen heeft zo zijn bijnaam, Bijna het lijpen, loetje <totstitie> of <totstitie> zo, so, linke dingen. Zo so heeft Jules ook een bijnaam, wie? Niet, Erik Worden? Vorige week kwam hij binnen op 31 31e. Helaas, daar is hij nu blijven staan. Dat is bijna niet te geloven. Het kan zo raar lopen in dit Nederlandse hitwijze. Dat hebben we de afgelopen maanden wel kunnen zien, dan. Voor de tweede week dus genoteerd en voor de tweede week op de 31ste plaats. Een nummer dat een in Hitler was voor de Rolling Stones. Nu dus voor Eric Burden en War. Het Paint It Black. I see no red doors, but I want to paint them black. No colors in this life go ahead and turn. Let it go, let it go, let it go. I am not afraid, I am not afraid I have seen it, you know. I have seen it, you know. I have held it in my hand, I have seen it, I have smelled it, tasted it, you know I will smell it again, I will touch it again You can touch it again, come on, together Together we'll walk, talk, talk about you It's got to be the way we want it to be, yeah. Ik zie voor de tweede week hier op de 31ste plaats van de Nederlandse Hitparade. Het is jammer, we hadden er eigenlijk veel meer van gewacht. Van de Painted Black van Eric Burden en Boor. Hit Tip Toto. Toto. Hey, Hé, mooi blondje, luister eens. Als je van de week meedoet met de Hit Tip Toto van Coca-Cola, dan win je vast wel wat. Ik zal je briefkaartje in de gaten houden. Maar voordat we Verder gaan met nummer 30, luisteraars eerst even naar nummer 40 tot en met 31 heel snel achter elkaar. Gezakt naar 40 aan mijn bum the de gloomies. nieuw op 39. There was a hole below we are going to go van Curtis Mayfield. Gezakt naar 38. Oh, daar heb je ze weer. Jack the Nice. Gezakt naar 37. Love Story van Andy Williams. Gestegen naar 36. Angel and Freedom van Jimi Hendrix. Gestegen naar 35. I'm on my own again. De Bintangs. Gestegen naar 34. You're man van Lynn Anderson. Nieuw op 33. Jij bent de allerliefste van Heintje. Nieuw op 32. Vlammetjes van Helga. En blijven staan op 31. Paint it black van Eric Burden. and boy. Ja, straks, is die Nederlandse hitparade voor zaterdag 22 mei 1961. De enige echte Nederlandse hitparade, die van Radio Veronica. Sorry, van het 61, dat moet natuurlijk 71 zijn. Een... Dankjewel, Sjoe. Ik zal nooit meer het naam worden rood in één... Mond noemen, nee, adem noemen we Jana. Er is de zevende jager nummer 21 van de top 40. En de volgende plaat is gezakt. 37, 27 naar nummer 30. Drie plaatsen naar beneden dus. Santana, jee, Kamawa. Voor je derde weg genoteerd in Nederlandse Heert komt Twee weken geleden binnen op 33. Ik steeg vorige week met stip naar 27 en is nu weer drie plaatsen gezakt. Op 30 staat Santana en Ayacamonga. Limara. Limara, Limara. Jong, jong, jong blijf je huid. Limara, de meer dan geweldige huidcreme die het helemaal is. Die je huid vernieuwt en jong houdt. Probeer het ook. Limara, Limara, Limara, Limara. Limara. Limara. De volgende blad stond vorige week nog met stip genoteerd op 25. En is ook nu vier plaatsen naar beneden gezakt. De vijfde weg in totaal genoteerd in de Nederlandse hitparade. Three dog night and join to the world. Jeremiah was the In de Staten van Amerika dat deze plaat nog steeds op de eerste plaats. Bij ons is die alweer op z'n retour. Van 25 naar 29 deze week joint to the world van Free Dog Night. Hadi zeg, ga je mee winkelen? Ah nee, ik voel me niet lekker. Het is weer zo ver. Ah, ga nou mee joh. Dan kopen we eerst V-merital. merital Wat is dat nou weer? Weet je dat niet eens? v zijn tabletjes speciaal voor menstruatiepijnen. Hij zet Udela Radio nu maar alvast een beetje harder, want die is bijna toegekomen. We zijn bijna toegekomen aan een hele belangrijke plaats. Hey, Marietje. Kon je vanmiddag bij me spelen? Wat heb jij in deze verbeelding, zeg? Komt zeker door je nieuwe Levi's pakken, hè? Zo is dat. Levi's blue jeans en jackets voor junior. Ook in Corduroy. Doen wel veel, maar niet alles. Want op nummer 28... Nieuw. Ja, laatstras, dit is de plaat die vorige week nummer 1 stond in de Nederlandse hitparade. En nu is die gelukkig nieuw binnengekomen met stip op 28 van de Nederlandse Hitparade. Een plaat die zo mooi is, zo ontzettend goed, dat ik er stil van word. En dat wil wat zeggen hoor. Dit is If van Brad. If a picture was het gelaat van de Amerikaanse formatie Brad. Er zijn al diverse singeltjes in Nederland uitgekomen. Ik denk wel een stuk of vijf zo langzamerhand. Nooit verhaalden ze de Veronica Top 40. Dat was zo jammer dat we er een alarmschijf van gemaakt hebben vorige week. En nu is deze nieuw binnengekomen met stip op de Veronica Top 40 op nummer 28. If Brad. Agent, kunt u me even invrijven met Ambre Solaire? Ambre Solaire? Moet dus je even kijken in mijn boekje. Nee, dat is niet verboden. Mm. Dat is nog eens een sterke arm. Tja, de politie is je beste kameraad, dame. <tie> Ambre solaire. Goed begin van een bruin leven. Bij een plaathandel, hè? Daar ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar. Van de Veronica op Veda. De enige echte Nederlandse hitparade. <tie> Opgeven. Amsterdam, Postbus 497. Ja, laatste, als volgende blad ging vorige week nog van 28 naar 24 met Stip. Oké, Meissen en Dixon zijn op hun retour. tour. To Gezakt van 24 naar 27 deze wijk. Mensen en dik zijn een ekkel Om 5 uur en in die verordening op 40 genoteerd staat. Vorige week op 24 een gezakt naar de ik 25e plaats. Mijn zijn en, en ik een Eckopoel. Cowgirl. Stimmer-roll down. Stimmer-roll down. Stimmer-roll to win down. Stimmer-roll De smaak is raak. Stimmer-roll to win down. stimmer Hit-tip-toto Toto Weet je wat ik nou zo gek vind? Dat die hit-tip-toto van Coca-Cola zo makkelijk is Gewoon op een briefkaart de eerste drie van de Veronica Top 40 van volgende week voorspellen En in hooguit twaalf woorden eronder schrijven wat je van de nummer 1 vindt En hup, je hebt al een Thomas Brommer gewonnen Jazeker, zo'n machtige Thomas machine Gratis voor helemaal niks Nou ja, je ziet maar en u weet toch het, het postbusnummer? Dat is 1985 in Amsterdam. Maar dat moet u wel even in de peiling houden. Want anders stuurt u het weer naar een verkeerde ding of zo: naar een nieuw en dergelijke. En dan, dan, dan komt er helemaal niks van terecht. Niet van u, Thomas, waarom er niet van uw platen 1985 in Amsterdam. Nieuw! Nieuw! Ja, trouwens, ook op eh, nummer 26 is een plaat nieuw binnengekomen met een enorme stip. De plaat die kwam vorige week ook nieuw binnen, maar dat had de Veronica de Toen stond hij op nummer 9, nu hij in de hitparade op 26. We gaan naar Londen, Willy Alberti! Hij geen tijd. Men wacht met spanning op de dag die hen naar Londen leidt. En iedereen die weet precies waar Ajax naar gaat doen. Het vindt er de Europacuffel van en een oude schoen. Hey! We gaan naar Londen. Ook al is ik erbij. Dan dik van Dijk en Blankenburg. Ik thuis dat zo rots. Het vieren team van Ajax is ons dat. We gaan naar Londen. Vorige week in de Tipper op nummer 9 nu. Met stip nieuw binnengekomen op 26 van de Veronica Top 40. Dit was de allernieuwste single van Willy Alberti. Bij het verkeersplein Oude Rijn staat momenteel de file van 36 kilometer. De gestranden zijn in een goede stemming. Eén van de automobilisten heeft een pak drum bij zich met 40 erin. Drum, hele beste halve zware. En voor de mensen die altijd op die tijd letten... het is op het ogenblik bijna 5 minuten voor drie. Tomos de Brommer voor jongens met pit. Tomos met 2, 3, 4 of zonder versnellingen. Tomos in rood, blauw, zwart of geel. Tommels heeft nog wat nieuws, een enorm grote kleurrijke muurkrant. Allemaal stuur duvel bij je Tomos dealer. Tommels is toch wel even wat anders, weet je wel. En ook op nummer 25 laatst eraf. Nieuw. Het is de zesde van vanmiddag. En op 25 binnenkomen, dat betekent uiteraard de Malta, Vinci erbij. En enorme stip. Vorige week kwam die ook binnen. Op nummer vijf in de tipparade. Het is nieuw, veranderen ik het op 40, met stip op 25. De Gebroeders Brouwer. Het nummer uit middernacht. We horen het op de tijd voor de nieuws en de weerberichten van een enkele minuutjes voor drie. En dan kom ik zomaar bij u terug. Met nummer 24 gaat het op 40. Zuid-Slaafje en de voorlopige revolutionaire regering van Zuid-Vietnam gaan diplomatieke betrekkingen aanknopen. Dit is in Belgrado bekendgemaakt na een vierdaags bezoek van de Vietcong-minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Thi Bin. Binnenkort zal de Vietcong in Belgrado een ambassade openen. <kling> Rusland en China. Volgens Radio Moskou verlopen de grensonderhandelingen met China moeizaam, maar er is niettemin een kleine vooruitgang geboekt. In dezelfde uitzending werd gezegd dat de Sovjet-Unie zich krachtig zal verwieren tegen afscheidingsbewegingen binnen het communisme. De leiders in Peking worden beschuldigd van anti-Russische campagnes. Cuba. 61 prominente schrijvers en intellectuelen onder wie Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Moravia en Susan Sontag spreken in een open brief aan Fidel Castro hun verontwaardiging uit over wat ze noemen de jammerlijke inhoud van de biecht van de Cubaanse dichter Padilla. De zelfkritiek waartoe deze werd gedwongen doet denken aan de periode Stalin met zijn heksenjachten en van tevoren vaststaande veroordelingen, al dus het protest. De staking bij Renault. Door de staking bij de Renault-fabrieken in Frankrijk is een verlies opgetreden van ongeveer 60.000 voertuigen. De directie is van mening dat het verlies moeilijk zal kunnen worden goedgemaakt. En dan de weersverwachting geldig tot morgenavond. Veel bewolking met af en toe buien, mogelijk met onweer. Zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Minima van omstreeks 12 graden, maxima morgen ongeveer 20 graden. Dit was het nieuws. Als u aan verloven denkt, denkt u aan constant verlovingsringen. Vraag de kleurenvolder aan bij de Constant Atelier's in Rotterdam. Nou, laatste rest dat waren dan uh, alweer de nieuws en de weerberichten. Rook de enige echte. Rook Belmel export. Wereldbekend aroma. Met filter, zonder filter. En nu ook menthol. Leef met plezier. Rook Belmel export. Voordat hier nummer 9 krijgen, vertel ik eerst nog even welke platen er allemaal op. Wege 20 tot en met 10 staan. Stammer nummer 20, Put Your Hand in the Hand van de groep Ocean. Gezakt naar 19, True Love, That's a Wonder, The Sandy Gezakt naar 18, Een Bankenard, Beruun, Rug van Severin. Gezakt naar 17, Those Worlds, Sander Anders. Met stip gestegen naar 16, The Day Begins, Greenfield and Cook. Met stip gestegen naar 15, Never Leave Me Lonely van Road. Gezakt naar 14, Hot Love, T-Rex. Gezakt naar 13, Mozart Symfonie nummer 40 van Maldo de los Rios. Met stip gestegen naar 12, I Am, I Said van Neil Diamond. Met stipgestegen gestegen naar nummer 11, Poetas Andalucas van Viva En gezakt naar nummer 10, It oncommunicie van Ringo Starr. Dat was de, de plaat die u net hoorde voor de nieuws en de weerberichten. En op uh, nummer... nummer 9. 9, 9, 9, 9. Die yeah, ging vorige week nog op nummer 12 stond en die wijk daarvoor op 20 binnenkwam. Links nauwelijke Veronica schijf. En is ze op nummer 9 terecht gekomen met een enorme stip. Dit zijn de doors. Don't you love her badly? Don't you, need her badly? don't you love her way? Hey Dus in drie weken tijd met Stip terechtgekomen op de neigende plaats van de Nederlandse heet Parade. Dat is een oude Veronica alarmschaaf. Love Her Madly. Het staat ook op de LP. L.A. Woman. Dit waren de Doors. TTS Polis. Betaalbare levensverzekering. Voor jonge vaders en moeders. Van nationale Nederlanden. TTS Polis. De volgende plaat, Raas was twee weken geleden op zijn retour. Die kwam toen op nummer 14 terecht. Vorige week reis weer met stip gestegen naar nummer 8 in de Nederlandse hitparade. En nu weer... Nummer 8. 8. 8. 8. Waarheen op de achtste plaats in de Nederlandse hitparade. Negen weken. Ik sta deze plaats er op, in, totaal in. Tel komt met de high five en Waarheen? Waarvoor? Hees man, Wilt u me eventjes invrijven met Ambre Solaire? Ik heb alleen vanille, dame. Nee, dat is te kort. Liever met Ambre Solaire. Met genoegen. Nee. En ik jarenlang vanille verkopen. Ambre Solaire. Goed begin van een bruin leven. Nee, dat is Bovendelplaat laatst er nu vier wekken in totaal. Veronica Top 40 genoteerd. Op 33 kwam die binnen toen een 17. Vorige week met stip naar 10. En nu wijderom met stip naar... Uh... Nummer 7. 7. 7. Hier zijn Georgie Femme en Ellen Price. Met de nummer Rosetta. Well my little girl is a sweet little girl. And she does things, she'll so make your eyebrows curl. You let her loose on a Friday night. You know going gonna end in a fight. Rosetta drinks her whisky She gets in a fight, but she might get beat. So I go around a Saturday night, and ask her if she feels all right. Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Kijk uit, laatst als je op plaatsen rechtgekomen de e plaats terechtgekomen in die Veronica tot 10 razetten van Georgie Femme en Allen Price. Ik weet wel dat het vervelend is, maar als je nou femerital neemt. Ach, dat is zeker weer zo'n ouderwets middeltje bij ongesteldheid. Nou goed, als je het weer beter weet. Femerital, zei je? Ja. Femerital zijn tabletjes speciaal voor menstruatiepijnen. En uh, voor die tweede week op... Uh... Nummer 6. 6. <tied> Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. 13 weken genoteerd in de Nederlandse dat is toch op één na langst genoteerde acentina met het Proud Mary. En ze zijn nu blijven staan op nummer 6. We zien de delaar. Kunt u deze raket even volgooien met Shellina Premix? Hé, hey, meneer, heeft de haartjes laten kort wieken, hè? De moderne koep wat je noemt. Hé, hey, kom op nou langhaarige. Shellina Premix, hè? Na een snelle jongen. Ja, yeah, ik ben net zo fiender als ik eruit zie. Nooit meer roest in het motorisch compartiment. Het grote gelijk. kant en klaar uit de pomp. Shellina Premix. Van Shell. Hit-tip-toto. Toto. Heb je nou je briefkart al klaar voor de hit-tip-toto van Coca-Cola... van volgende week, of niet? Alweer bijna vergeten. Leg dan een knoop in je balpunt, man. Nee, je kunt het postbusnummer toch ook? Dat is 1985 in Amsterdam. Coca-Cola hit-tip-toto was 1985 in Amsterdam. Een heel Wauw! Rust is lekker uit. Een heel fijn weekend. Vorige week drie en nu gezakt naar... Nummer vijf, vijf. Meneer J. Bastos. Vanaf staat hij al zeven weken in de Nederlandse hit. We hadden het Lupt Dila. I saw you walking down the street. Your hair was hanging down to knees. Your waist was waving like a ship. The way you look made me sick. I risked a glance, you gave a smile.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 The mood of going out. La, de, loo, de, you held my hand and then we went to different places till I said, la, de, loo, de, Come on and let us go to bed. La, de, loo, de, you made me singing look de, de Loop. You made me singing Loop de Loud Loop de Loop de Loud de loo, Lofty love, love we're singing Lofty, Lofty love, we're doing Lofty, Lofty love, Lofty, Lofty, Lofty love, Lofty, Lofty, Lofty love, I kiss your lips and close your eyes, You help me tight and kiss your twice. You start loving love and in a way, There was nothing to be said la, di, lo, di, And then you whispered in my ear la, di, lo, di, It's time to play the work my dear la, di, lo, di, I hope you're really satisfied la, di, lo, di, Another one's waiting outside la, di, lo, di, You made me sing Loop D You made me sing Look D Lofty, lookty, lookty love Lofty, lookty, lookty love Why singing Lofty, lookty love What doing Lofty, lookty love Lofty, lookty, lookty love Lofty, lookty, lookty love You made me sing Lofty love You dat was dan nu meneer Jij Bastos. Vorige week stond hij drie in de. Veronica had op vierde. Een uh, hoogste notering. Dat was. Uh, was dat de derde plaats? Vorige, ja, dat was de derde plaats. Hoger is hij nooit geweest. Hey, we zijn nu dus nu ligt ze gezakt naar de vijfde plaats. Loop die love, Jij Bastos. Nieuw van Benstorp, verrukkelijke gevulde repen aus Wien, gevuld met vier voortreffelijke smaken: mokka creme pepermunt, truffel en vruchtensmaak. 40 cent per stuk, gevulde repen van Benstorp. It's funny, maar ze zijn gezakt naar. Nummer vier, vier, vier. <güls> Honey, honey, what you do, honey, honey, what you do, what you mean to me. And you know, honey, honey, though it's so funny, funny, that you mean all the world to me.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 Twee weken geleden nog nummer 1, vorige week gezakt naar de tweede plaats. En uh, die daling heeft zich deze week voortgezet. Op nummer 4 staat deze week Fanny Fanny van de Engelse formatie Sweet. TTS Polis, betaalbare levensverzekering voor jonge vaders en moeders van nationale Nederlanden. TTS Polis.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 in al acht weken in de Nederlandse hitparade in niet. nog steeds in een stijgende lijn. Twee weken geleden op acht. Vorige week vijf en nu met stip gestegen naar nummer drie. Dat was uh, de nieuwe van Oscar Harris en de Twinkle Stars. Het nummer het zal je sprayen. Ah, benzinekoning. Ik knal hem even vol met Jalina Premix. Zo, knap blitspetje heeft meneer op het heufd vandaag. Ja, joh, daar kom ik niet voor. Jalina Premix, hè. Na blits, hoor. Ja, hersens onder mijn petje, hè. Nou krijgt het roest. Geen vat meer op het machine. Het grote wonder kant-en-klaar uit de pomp... Jaline Premix van Shell. Ja, Laatst we zitten midden in de top 3. De drie belangrijkste platen eigenlijk aan de top 40. Omdat ze die drie platen volgende week gaan uitmaken wie de getipt auto van Coca-Cola gaat winnen. Let maar eens op straks na nummer 1. Dan komt de uitslag van de GT auto van de afgelopen week. U hoorde net die motor. Hè? Dat betekent er een stip. Plat die vorige week op 4 stond is nu terechtgekomen op nummer 2. Twee, twee. <lacht> voor de vierde weg genoteerd in de Nederlandse hitparade nummer dat ook komt. Roy voorkomt op de langs mijn plaats Stinky Fingers. Vorige week stond dit nummer 4 en nu is het met stip gestegen naar de tweede plaats. Rolling Stones and Brown Sugar. Bijna is de tijd voor Veronica als top in nummer 1, maar eerst krijgt kracht nog even de top 10 in het kort. Hè? Gezak naar nummer 10 in Dan, Cominzi Ringo Stam. Met stip gestegen naar 9, Lover Madly de Dawes. Blijven staan op 8, waarheen, waarvoor Mieke Telkamp. Met stip gestegen naar 7, Rosetta van Georgie Feyman en Price. Blijven staan op 6, Proud Mary van Ike en Tina Turner. Gezakt naar 5, Loop the Love van J. Yeah, Bastos. Gezakt naar 4, Fanny Fanny the Sweet. Met stip gestegen naar de derde plaats, Soldier Sprayer van Oscar Harris en de Twinkle Stars. Met stip gestegen naar nummer 2, de plaat die u zojuist horen, Brown Sugar van de Rolling Stones. En dit staat nummer 1. <tied> Laatst dit was de Nederlandse hitparade, de Radio Veronica Top 40. Straks veel plezier met de Veronica Tipparade. U krijgt zo eerst nog de uitslag van de Toto En dit is Gilberto Selle zelf en een underneath the blanket. Go! The news, but I'm a boy who's got himself a problem, so, no joy. You see, I Same anybody or same soul. The bed gaily underneath the blanket go Uitslag van de hit Tip Toto van Coca-Cola. Er is een Thomas machine voor. Alfons Govers uit Putten, Noord-Brabant. Rudy Segers uit Tegelen in Limburg. H. Appel uit Enkhuizen. Paul Broemlaat uit Hervant in Gelderland. En Jos van der Maat uit Leiderendorp. De Pijlsnelle het wordt één deze dagen voorgereden. De 100 winnaars van een LB-bond krijgen bericht thuis. Laten we hopen dat je er ook bij bent. Een ander zag een je volgende week wel een prijsje mee. Dit moet je doen op de wielen. Voorspel de top 3 van Veronica top 40 van volgende week. Schrijf daaronder in maximaal 12 woorden je mening over de nummer 1 van je keuze. En stuur je briefkaarten voor morgenavond 9 uur aan Hit Tip Toto. Postbus 1985 1985 in Amsterdam. Morgenavond voor 9 uur dus. Hit. Tip Toto. Toto. Toto. Toto. Toto. -to. To -to. Zo, dat waren dan de uitslagen van de hit Tip Toto -to van Coca-Cola. Wat, Niestor, ben ik al bruin? Een beetje Ambre Solaire mag nog wel. Als u me dan eventjes inwreeft. Met Ambre Solaire altijd. <tie> <tie> oh, u knijpt mijn ondeugend hart. Ambre Solaire. Goed begin van een bruin leven. Real radical. Postbus 4, 9, 7.